Dit is Juris Stubinitski met het NOS-journaal. De fractie van het CDA besluit vandaag of ze instemt met het regeer- en gedoogakkoord en met samenwerking met de PVV. Er wordt vooral gekeken naar de fractieleden Ferrier en Koppijan, die zich tegen samenwerking met de PVV hebben uitgesproken. De twee zeggen dat ze hun besluit mede zullen bepalen op basis van de stemmingsuitslag op het partijcongres. Zaterdag stemde op het congres een derde tegen de samenwerking met de PVV. De CDA-fractie komt rond half elf bijeen.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 Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. GFM. Met, Met nu ZFM in de ochtend. DFM al 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Si tu la parla miet americano. Quando sa parla sotto luna. Come deve un capo di ai dovi. Patta l'americano. She didn't fit in Niet dat het me interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Zo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 Freak, make some noise in my bedroom, baby, you're up. Het ritme, ritme. van ZFM. me po- more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 Yeah. Longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro Rises like Olympus Above